Come true. Just take, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. just take two. just take two, just take two. treat. Two can make that a single move and something really kind of sweet. Yeah, one can take a walk in the moon thinking that it's really Prachtige muziek, ja kun je rustig zeggen, een beetje Motown herrie uit vervlogen tijden. Marvin Gaye en Kim Weston samen in It Takes Two. Voor wat eigenlijk? Nou ja, tango misschien wel. En welkom bij het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me tot 12 uur, want ja, de lijst die we hier hebben liggen aan prachtige deunen. Nou, die kun je echt niet overslaan vandaag hoor. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We hebben legendarische muziek voor je van onder andere Shocking Blue, Frank en Mirella, jawel. En Lois Lane, komt er allemaal aan. En zoals altijd op zondagmorgen een uh, reportage van Jeroen van Gent. Wat die reportage inhoudt, je hoort dat straks over ongeveer een kwartier of twintig minuten. me eyes a trembling Het je wel, als je van iemand houdt. Ik weet het nog goed, want ik lees je nog vaak. Af, waarom doe ik het niet meer, terwijl ik zo van je hou Dat hoor je zo vaak, die mooie dingen van toen Vergeet me, maar wij toch niet hier Dus kom op de bank, dan lezen we samen dat klein stukje papier Was het toch leuk om af en toe dichter te zijn? Kabirala. Sneeuw in augustus. Ja, smelt als sneeuw voor de zon natuurlijk. Logisch. De voorwindkracht 9 bij Shocking Blue past wel een beetje bij elkaar weer. In zes minuten als het ware. Oh Lord uit 1973. Straks, ik zei het al, een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg u op straat welke goede gewoonte zou u nog willen aanleren. Hmm, interessant. Je hoort dat straks allemaal hier in de show bij GoFam. Intussen gaan we lekker met uh, muziek door en met koffie <laughs> Het uh, vloeit hier weer rijkelijk terecht, want we hebben het nodig na een feestje van gisteravond een personeelsfeestje van GoFam. Dus uh, kunnen we wel wat koffie gebruiken. Goedemorgen! Susjes Kleeman hoorde je zojuist in Lois Lane en uh, Tonight. En Mika, relax, take it easy. Dat is altijd wel handig op een zondag, natuurlijk. Wij doen het hier wel hoor. Uh, oh ja, die Susjes Kleeman zag ik uh, kort geleden nog optreden bij Omroep Max. Nou, dat zag er en prachtig uit. Na zoveel jaren nog. En het klonk ook nog fantastisch. Dus ik denk. Steeds van wanneer komen er weer nieuwe uh, CD's van hen uit of nieuwe MP3's? Dat is natuurlijk modern. Ik ben benieuwd. Ik kijk er naar uit. Het was in ieder geval prachtig. Nog meer prachtig zie je bij GoFam: een prachtige Frans Gall. Duh la! Graag. Verteld hoe mijn droom was, want daar was je en daar hield je me vast in je armen. Naar de wind luister dan naar de zee. Dan zing ik altijd mee. Maar laat me los. Combinatie toch? Ja, en die mannen van Bluff weten ook wel steeds hele bijzondere combinaties te maken. Zoals dit, dus laat me los. Steen en Bluff, dus ja, en Frans met L-A-L-A uh, -A, of zoiets. Maar mm. ja, je weet het, met Frans is meer dan broed. Um, even kijken naar het klokje. Oh ja, het is alweer zo'n beetje half twaalf tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Het dagelijks leven heeft zo zijn routine, schrijft hij hier. We staan op, we doen van alles nog wat en we gaan weer naar bed. Is er nog iets wat u vergeten bent? Welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Aanleren, hè? niet afleren, aanleren. Nou ja, Jeroen ging natuurlijk zoals altijd de straat weer op en vroeg het aan u en dit zijn uw antwoorden. Uh, welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Geen? Geen? Nee. Oh jee. Ik heb allemaal goede gewoontes. Alleen maar goede gewoonten. Ja. Oké. Okay. Nou, dat vindt zij van niet. Ja, ik... Het <laughs> loopt gewoon weg zelfs. De We ja. loopt gewoon maar door, ja. Nee, maar... nee. Is dat een teken aan de wand of is het echt zo? Nee. Dat bedoel, een een vrouw weg, de vrouw loopt weg, maar... Ook... Dat is een teken aan de wand. Een teken aan de wand, ja. Nou ja, een goede gewoonte. Uh, mensen is nooit uit om te leren. Is nee. er iets waarvan u zegt, staat in de weg, moet ik iets aan doen? Nee, absoluut niet. Nee, ik ben al 16 jaar uh, gepensioneerd. En uh, ik heb het goed. Dus er uh, is eigenlijk niks wat ik meer wens. Maar dan kom je thuis van werk en dan. Nee, dan kom, ik werk niet meer. Nee, nee, maar dan kom je thuis van werk na de, de gepensioneerd en dan gaan de voeten op tafel en dan zegt uw vrouw weg met die voeten. Dat is allemaal al gepasseerd dus. Dat is allemaal al gepasseerd. Ja, ja, ja, ja. Ik heb een paar pogingen gedaan voor een bijbaantje, maar dat uh, okay. is mislukt allemaal, want ik uh, kan niet werken onder de leidinggevende. Oh, oké. Okay. <laughs> dat was vaak ruzie. Nou, dat moet ik misschien afleren. Ja, ja. Dat ik wat uh, te vlucht dingen zeg. Ah. Is dat is het. Dat zou het, kunnen zijn. zeggen. Nog, kunt, kunt u het aanvullen hoor. Dat, <laughs> hij meent echt wat hij zegt. Ja, oké. Okay. Ik heb allemaal goede gewoontes. Alleen maar. <laughs> <Ja>. <laughs> dat klinkt goed. Ik hoef niks meer te leren. <laughs> oké. <Okay. laughs> Ik ben tevreden met mezelf, dus ja. dat scheelt. Ja, ah, kijk. Ja. Ik ben een heel nuchte mens en ik vind het allemaal best. <laughs> okay. Je hebt niet veel aan mij hoor. Goedemiddag, meneer. mag ik u wat vragen voor de radio ook? Ik heb een leuke man met hond vragen. Met je oh, voetige vragen, geen ellende. Ik ben benieuwd. Ja, mag dat? even ja, kort. Komt-ie. Welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Ik zou nog wel eens de goede gewoonte willen hebben om mijn afspraken die ik afzeg met een reden af te zeggen. Hé, hey, is dat actueel nu of zo? Nee, dat niet. Maar ik zeg wel eens gewoon af zonder reden. En ik ja. merk aan anderen dat ze dat nog wel eens uh, minder prettig vinden. En die reden kan toch heel belangrijk zijn waarschijnlijk? wel. Dat, uh... Voor de ander is die heel belangrijk. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Ik, ik vind dat ik richting mijn vrienden en mijn kennis op het moment dat ik afzeg, dan ga ik eigenlijk vanuit dat hun dat ook accepteren. Omdat ik het altijd met een gegronde reden of een goede reden afzeggen. Alleen, ik deel de reden niet altijd. Oh, ja, ja, ja, ja. Als ik nou bij mezelf nadenk, dan heb ik ook wel zoiets... je moet echt een beetje verklaren, zeg maar. Aanleggen. Ja, en ik heb heel erg het gevoel dat anderen heel graag willen weten... waarom ik het afzeg. Ja, ja, ja. ja. En, en Hoe loopt u? K krijgt de ruzie door? Nee, toch? Vond nee, me? nee, nee, nee. Dat, dat niet. <laughs> maar ik merk wel eens aan mensen... dat ze een, een tijdje me negeren daardoor. Oh, nee, dat is niet leuk. <laughs> nee. Wil ik een goede gewoonte... Wilt u ooit nog wel eens... Vaker leuke dingen doen. Vaker leuke dingen ja. doen? Ja. En wat zijn dat voor leuke dingen? Weet u al ja, iets van? Dat maakt niet uit. Gewoon lekker eens een uitstapje maken. Of uh, ja, gewoon leuke dingen doen. Wat ja. op je pad komt. Ja. Ja. ja. Dat. Ja, dat kan. Ja. ja, dat is een goede. Nou, voor elkaar. Welke goede gewoonte wil jij aanleren? Meer voor mezelf leren plannen. Aha. Ja. Tot nu toe is het, een, uh, is het wat op, <laughs> of niet? Ja, zeker. Oké. Okay. En hoe merk je dat? Um, ja, soms uh, zit je in de stress met uh, je planning van wat je moet doen. En dat je dingen allemaal... En dan denk je bij zo'n nog een ik volgende keer beter doen? Ja. Minder geld uitgeven. Minder geld uitgeven? Oh jee, yeah. is er iets mis met, met het bestedingspatroon dan? Of? <laughs> nee hoor, dat niet. Maar <laughs> ja, dat is hem, ja. Oké. Okay. Welke goede gewoonte? Waarvan u mm, zegt? misschien nou. iets meer geduld. Iets meer geduld? Ja. Dan ga ik natuurlijk vragen, schort het eraan? <laughs> niet veel, maar uh, af en toe kom ik een beetje ongeduldig over misschien, dus uh, vandaar. Nou, het valt reuze mee te doen, maar. Ja, ja, ja. <laughs> maar goed, Nee, maar uh, zijn het dan andere mensen die dat uh, tegen u ja. zeggen, of merkt u het zelf ook? Andere mensen die dat zeggen, dat ik een beetje, soms een beetje te agiteerd reageert, terwijl het niet de bedoeling is. Ah, juist. Ja. ja dan, dan, dan, en dan kunt u iets zo doen. Lukt het al tot nu toe? L zit er een oh, beetje redelijk, redelijk, redelijk. Maar goed, als het uh, in het hitte van de strijd is, dan wil het wel eens... Uh... Ah. Welke goede gewoonte wilt u aanleren? Is de vraag en je kunt altijd... Ik heb alleen maar goederen gewonnen, dus ik hoef uit... niks aan te leren. Oké. Okay. Dus ik ben jou I, uitgepraat. Het is helemaal klaar. Ja. <laughs> nee, maar serieus, is dat zo? Ja, uitsleutelgroepen. Ik krijg alleen maar lof <laughs> van de mensen, wat dat betreft. Dat werkt goed hoor. Ja, daarom dus. Nee, daar ben ik ook altijd uit voor. Ja, nee, maar u kunt beogen op, op een lange geschiedenis van allerlei dingen die u ja, misschien tegengekomen bent dan. Ja, nou ja, dat, maar ja dat heb ik allemaal me losgelaten, want het is allemaal ballast. Ja, ik ben een beetje aan het vissen natuurlijk. Ja, dat ja, snap ik ook. Maar ja. ik, ik, vroeger ja. heb ik ook gevist, maar ja, ja, ja, ja, ja. Dat, doe ik, dat doe ik niet meer. Dat doe ik niet meer. En u mevrouw, u mevrouw, welke goede gewoonte wilt u aanleren? Eerder mijn mond houden. Oh? Eerder, hoe heet dat, niet gelijk mijn mening geven of... Uh, zeggen wat ik ergens van vind. Zeg maar. dus dat en dat minst. is alleen maar erger geworden sinds ik ouder ben geworden. Dus. En ik moet geestelijk inbreken bij iemand. En dan moet je achterwege laten. Wat doet u? Geestelijk inbreken bij iemand. Dan moet je achterwege nee, laten. Dat doe ik. Ik oh, vind dit okay. dan. Oh, okay. Weet je wel? Okay. Ja, ja, ja. Dus, dus, uh... Dat is een on on onhebbelijk iets. Maar u geeft uw mening nu aan de straatinterview, gelukkig. Ja. Want anders dan sta ik voor niks natuurlijk. Ja, daarom, daarom. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ja, Yeah, yeah, yeah, yeah, Help it. Tegenwoordig hè, met al die uh, geremasterde prachtige oude nummers. Zoals deze van de Roadies. Just Fancy. Nederpop van de beste soort. Maar wel van heel lang geleden. En het was eigenlijk altijd in mono. Maar ze hebben hem uh, elektronisch en dan digitaal geremixed. Nou, nou, dat hoor je dus nu. Hè. Van links naar rechts gaat het allemaal. Gebeurde ook met een uh, opname van uh, Cat Stevens. Die is helemaal opgeknapt. Ben Apple Gas hier in... Op de zondagmorgen. Ja, in de zondagmorgen van GoFM natuurlijk. Heb ik je al geweest op onze website? Eigenlijk doe ik dat iedere zondag en ik wil het vandaag natuurlijk ook weer doen. Onze geweldige website: www.go-rtv.nl. Daar vind je gewoon het nieuws van heel Vlaanderen bij elkaar. Zoek niet verder, ga daar naartoe. En je bent daar gelijk op de hoogte van wat er zo al speelt in de regio. Dus. Ga dan nu maar even kijken als je even tijd hebt op je telefoon of uh, gewoon op je computer. wwwgo Rtv.nl. .no. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry. I'm But not conceit. As a man, he's complete. My de la grande. Please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Harston, Gucci, Fiarucci. He looks like a steer. That man is dressed to kill. Oh what wow, wow! He's the greatest. Ever. I'm not zusjes Sledge, hier in de show bij Govim. Och. En uh, wat een prachtige herinnering. He's the greatest dancer. Kijk eens even naar de klok. Het loopt al tegen 12 uur. Och, wat schiet de tijd op. En uh, ik heb hier nog, zoals altijd, eigenlijk veel te veel muziek nog liggen. Zou ik eigenlijk voor je willen draaien, maar de tijd is er niet voor. Ik had nog wel even tijd voor Paul McCartney en Linda McCartney samen in Uncle Albert en Admiral Halsey. Ook zo'n hele mooie gouden herinnering. Ja, daar houden we wel van. Ook op deze zondag. Voor een mooie dag, 0,8 mm regenkans. Dat is niet veel. Dus het blijft mooi vandaag, vrees ik. In je ogen, je hebt het naar je zin. Zand waart op je huid, je gaat het water in. Je brengt het dag het hoofd op hoog, jij weet wie. Maakt je los, niemand die je remmen kan Je lacht zelfs naar de zon Je bent in voor iets onverwachts En gaat eraan Van de, ja, de bos van het hoge noorden. Bert Hering. Doe wat je doet. Doe wat je wil. Zo is het. Uh, aan het einde van deze aflevering van uh, nou, de zondagmorgen van Koven Juice Newton hoorde je ook nog met The Queen of Hearts. Daar kun je maar beter niet mee spelen. Denk ik dan. Of niet mee pokeren. Hey, ik dank je weer voor je gezelschap vandaag. Volgende week ben ik er weer met een uh, nieuwe aflevering van de show. Hopelijk iets minder brak dan uh, vandaag. Daar ga ik mijn best voor doen. En ik hoop dat jij gewoon lekker blijft luisteren naar jouw okay? go-effect. Oké, uh, goed ding, goede afspraak. Lijkt me wel. Hè? Tot het sluit van de show. Ja. Woody Herman, een beetje jazz, kan dat? Jawel, en Ponteo. En Ponteo, dat kennen we uit een radioprogramma van heel lang geleden. Toen er nog piratenzenners waren op de Noordzee met grote boten. En deze kwam van Radio Noordzee. Luister mee naar Ponteo. Tot volgende week.